30 in Zandvoort I remember you stepped in the Woman. Een hele goede avond. We zijn weer bij Flex Radio en vanavond heb ik de gast Jaap van der Meij. Jaap van der Meij die basketbal 17 jaar en die basketbal bij de Lions, maar hij gaat zichzelf even aan jullie voorstellen. Jaap, hartstikke leuk dat je er bent. Vertel eens wat over jezelf. Hoi, goedenavond. Ja, ik ben Jaap van der Meij en ik uh, woon in Zalmvoort. en ik speel 11 uh, jaar bij de Lions in Zalmvoort, op basketbal op uh, heel hoog niveau. Uh, hoog niveau, wat, wat betekent dat? Hoog niveau? Nou, ik speel nu Rion Westklasse. Uh, bij mijn eigen team onder 18. Dus 16, 17-jarige. Ja. En uh, als ik nu tweede of eerste word. Dan mag ik Eredivisie volgend jaar spelen. in landelijk dus. Eredivisie. En wat houdt dat precies in? Dan ga, je, dan ga je door het land toeren met de Lions? Of word je dan weggekaapt door een andere grote club? Of hoe zit dat? Nou, ik ben nog niet gescout door een andere club. Maar ik ben nog jong. Maar uh, ik ga... Wa waarschijnlijk uh, gaan we dit jaar nog één jaar... Westelijk spelen, een westelijke klasse. Dus in Zuid- en Noord-Holland. Oké. Okay. En uh, ik hoop dat we volgend jaar goed, goed genoeg spelen om eerst -ie te spelen. En dan naar Groningen, Tilburg en Eindhoven te spelen. Goh, spannend man. En, en wat doe je buiten je basketbal? Nou, ik werk. Uh, ik zit nu op het CIOS. Oké, okay, dus je bent met sport bezig de hele dag? Ja, ik uh, leer om les te geven. En. Uh, ik wil volgend jaar gewoon met fysiotherapie doorgaan en duiken. Dan ga ik met duikbuffet halen. Wat oh, leuk. En uh, doe het duurt vier jaar. En daarna ga ik naar in Leiden naar de fysiotherapie kliniek. En dan uh, ga ik daar vier jaar opleiding volgen. En dan uh, ga ik mijn eigen praktijk beginnen. En het basketbal, kan je dat dan combineren daarmee? Of, want hoe vaak train je bijvoorbeeld in de week? Ik train drie keer in de week nu. Met één wedstrijd. Maar ik speel ook met de Heren 1 nog mee. Als het kan. Wacht even, Op... Heren 1 en welk, welk team zit je zelf dan? Ik speel nu in U18-1. Dat is mijn uh, team. Ja? En ik speel ook af en toe als bankspeler bij de Heren 1 zo'n voet Bij Lions. Oké. Okay, maar dan heb je dus twee wedstrijden in een weekend. Of meer. Hoe, hoe zit dat met basketbal? Heb je één of twee wedstrijden per dag? Of hoe, hoe gaat dat? Nou ik heb uh, nu weekends wedstrijd. Ja. Maar als ik landelijk ga spelen heb ik drie keer de week wedstrijd. Dus moet ik drie keer door heel Nederland moeten rijden. En dat is te combineren met je studie? Dat is te combineren. Want daar heb ik uh, bevoegdheid voor. Om mijn uh, topsport uh, pas krijg ik ervoor. Oké. Okay. En dan mag ik uh, van school af naar af mag ik uh, tijdelijk weg. Ja. Om een wedstrijd te spelen. Dan moet, moet ik van tevoren aanmelden. En, en je, was, je was zes toen je ging basketballen? Ik was zes toen, uh, toen mocht ik legaal laga, uh, eigenlijk gaan basketballen. Want jonger dan is het niet te doen eigenlijk. Hmm. En hoe ben je er toe gekomen om te gaan basketballen? Nou, dat is een heel grappig verhaal. Het was winter en ik ging mijn moeder mocht ik een sport uitkiezen. Ja. En uh, het was koud. En we konden bij Sanford een kruisje nemen. Links naar, Sanford, links naar een voetbalclub, SV Sanford. En rechts naar basketbal. En ging naar Basel toe omdat het daar lekker warm was binnen. <laughs> dus als het in de zomer was geweest, dan was je waarschijnlijk doorgereden naar het voetbalveld? Dat kan, maar dat kan ik nu niet zeggen. Nee, dat weet je niet, maar ja. goed. Je bent dus gaan basketballen en uh, ziet iemand dan meteen dat je, dat je, dat je talent hebt? Of, of wie, heeft jou, uh, wie heeft jou gescout daar bij de Lions? Nou, ik, ik speelde eerst amateur de eerste drie jaar. Ja. We zijn eerst het eerste jaar meteen kampioen geworden. Oh. En uh, toen we, uh, viel mijn team uit elkaar wegens omstandigheden. En toen waren sommige mensen niet meer spelen. En toen ben ik naar een hoogteam gestapt. Onder uh, aanleiding van uh, Jack Kok vroeg me. Omdat ik potentie had om hoger te kunnen, ba kunnen basketballen. Ja? En hij wou me leren om de techniek uh, beter te uh, handelen. Nou leuk man. Maar we gaan even luisteren naar een plaatje. Maschenada van Sergio Mendes. Dit was Tom Brown met Funkin' for Jamaica. U luistert naar Flex Radio, radio eigenlijk. En we zitten in de studio met Jaap van der Meij. En die is op zijn zesde begonnen met basketballen. En die heb ik in de studio. En die gaat mij vertellen hoe, wie, wat, waar met basketbal. We waren bij dat hij op zijn zesde is begonnen. En drie jaar uh, heeft een beetje ge gebald. Vertel eens, als jij, als jij gaat uh, basketballen, dan zit je dus... Ja, je hebt zo'n hebt dus grote basket. Uh, je hebt een basketbal. Je bent zes jaar en je moet dribbelen. Wat gebeurt er met die bal de eerste drie jaar? Die gaat toch alle kanten op, lijkt mij, of niet? Nou, de eerste drie jaar ga je... Dan uh, leer je met oefenen. Dan leer je allemaal dribbeltechnieken. En dan leer je hem bij heuphoogte te houden. Maar dat lukt de eerste drie jaar echt niet. Dat is gewoon uh, een beetje amateur. Een beetje, in mijn woorden, een beetje kloot met de ballen. En dan uh, ga je... Uh, Ga je richting basket toe en dan gooi je ze elk kant op en paas elke kant op. Iedereen loopt overal. Ja. Het is nog niet echt tactisch ingezien, maar dat leert allemaal in de loop van de jaren. En wanneer, wanneer begint het een beetje tactisch te worden en wanneer begint het een beetje op basketbal te lijken? Lijkt dat een beetje op, op voetbal? Want als je bij de E's of bij de, bij de F's uh, voetbalt, dan is het ook alle kanten op. En... Als je dan F wordt en D, dan komt er een beetje een overzicht en techniek. En uh, ja, dan komt er een coach en die vertelt je wat het doet. Gaat het een beetje hetzelfde met basketbal? Het gaat een het gaat, uh, het beetje hetzelfde. En uh, ja, We hebben U12 en U14, zijn onze jongste klassementen. En U12 en U14, je had me net gezegd dat U is dan under 12 en under 14. Hè? En die spelen ja. dan met een lage basket. Ja, als je Lekker. met uh, 12, U12 onder, onder 12 uh, in Nederlands... Ja. Dan speel je met 10, 11-jarigen. Ja. En mijn zus speelt ook, iets 9. Oh, oké. Okay. En uh, dat, dat is een uitzondering, want eigenlijk moet je dan u 10 spelen, maar die spelen geen wedstrijden. Nog. Omdat, oh, ze, niet fysi wedstrijden. omdat ze fysiek nog niet uh, goed genoeg zijn. Oh, oké. Okay. En dan uh, niet de juiste techniek uh, hanteren en dan gaat die bal tegen iemands neus aan. Want dan, Als je 9 bent, dan leer je een beetje, go gooi met de bal. Oké. Okay. En in de loop van de jaren kan je dan allemaal technieken aanleren. En wanneer leer je dan echt met een bal te dribbelen? Als je rond de twaalf jaar bent, dan kan je een redelijke bal dribbelen. Als je een beetje groep 7, groep 8 zit. Oké. Okay. En, en, en wist, jij, wist jij toen jij begon met basketballen van... hé, hey, dit, dit, dit, hier heb ik zoveel gevoel voor, hier ga ik mee door? Of heeft iemand tegen jou gezegd, nou Jaap... Uh, Jij moet echt doorgaan met basketbal, want dan word je een grote. Of, of had, je, had je zelf zoveel lol erin dat je dacht, nou, pff, ik ga gewoon basketballen. En dan maak me eigenlijk helemaal geen moer uit uh, of ik goed ben of niet. Nou, ik vond het uh, sport gewoon zo, sowieso heel leuk. Ik vond het leuk om naar basket te dribbelen, om in een basket te gooien. Met voetbal had je een heel groot goal. Basketbal ja. was voor mij wat moeilijker en dat vond ik leuker ook. Ja. Ik had heel veel vriendjes gemaakt en die zaten bij mij ook op school. Oké. Okay. Okay. En dus en ging ik elke keer met, met fiets naar training toe. Bij Corv vooral. Spannend. Ja. En, en wil jij, je wil hier, zou jij professioneel willen worden? Of zeg je van nou dat gaat me een beetje te ver. maar? Nou ik wil best voor professioneel spelen. Maar dan ja. train je we wel vier keer in de week met twee wedstrijden. Ook in de week. Vier keer in de week met twee wedstrijden? Ja. En hoe lang duren die wedstrijden? Nou dus, uh, gemiddeld doen, doen, duren ze anderhalf uur. Ja. Doen ze over anderhalf uur, twee uur. Maar het ligt ook aan scheidsen, want die hebben we vrij worpen. Ja. Dan mag je twee uh, penaltjes eigenlijk nemen. mag je twee schoten nemen zonder verdediging. Ja. En uh, dan is de tijd stop. En uh, hoe meer fout je maakt als speler, als ja. team. Ja. Hoe langer de tijd stilstaat, hoe langer de wedstrijd duurt. Dus het ligt echt aan hoe de wedstrijd verloopt. Dus je moet, moet je eigenlijk zo min mogelijk fouten maken... of juist zoveel mogelijk fouten maken? Nee, je moet eigenlijk zo min mogelijk... maar bij vijf fouten... als, je, als iemand de bal naar de basket gooit... en die tikt op zijn armen... dat de bal van richting verandert... dat is een fout... en dan mag die, mag die jongen of meisje... mag dan twee vrije worpen nemen. Oké. Okay. En, en als er eentje raakt, is het één punt. Ja, oké. Okay. En eh, als je... dus de wedstrijd duurt... je moet... Want ik begrijp het nou, je moet toch twee, in twee minuten moet je toch spelen, of niet? Twee minuten. Ja? Of heeft dat je, dat? je hebt vier periodes. Vier, vier kwarten. Ja. Van tien minuten. Vier kwarten van tien minuten, oké. Okay. En dan heb je ook rust tussendoor. Ja. Je hebt eerst twee kwarten dan rust van tien minuten. En dan speel je weer twee kwarten. En meestal is dat anderhalf uur scheelt het. Maar dus het is onwijs vermoeiend. Je bent de hele tijd aan het rennen. Ja, maar je mag uh, tussendoor uh, oneindig wisselen eigenlijk. Oké. Okay. Dus bij voetbal mag je maar drie keer wisselen, met, met basketbal mag je steeds doorwisselen. Zodat iedereen gewoon aan zijn beurt komt en, en sommige mensen die moe zijn, wisselen. Oké, okay, en hoeveel mensen zitten er in een basketbalteam? Nou, het scheelt, je mag met twaalf uh, een wedstrijd beginnen ja? en je moet minimaal met vijf op het veld begin, beginnen. Je moet okay. minimaal vijf mensen aan, voor de wedstrijd aanwezig zijn. Oké, okay, en als jij dan zegt van ik mag wel eens een keer meespelen met de heren 1 en dan zit ik op de bank, word jij dan ook gewisseld? Wordt er dan doorgewisseld? Of, of mogen ze dan elke keer dezelfde mensen inzetten als ze dat zouden willen? Of moet je doorwisselen? Nou, je hoeft niet te wisselen. Je hebt ook wel slechte spelers. Ja. Die krijgen wel minder tijd. Maar ik speel al, een, al, ja, al twee jaar bij iedereen. 1 En okay. dan heb ik ook veel techniek en veel fysiek. Ben ik ook beter geworden. Dus ik krijg al veel meer tijd. Ja, en ik, ik, ik las iets. Ja, ik, weet, weet je, ik weet heel weinig van basketbal. Ik weet dat er een basket is en ik weet dat er een basketbal is. En ik weet dat er vijf mensen in het veld staan. Hier staat, um, hij pakt daardoor veel steals en punten op de break. Nou, wat houdt, dat, wat houdt dat in? Jaap is de snelste speler in het team en pakt daardoor veel steals en punten op de break. Wat houdt dat in? Nou, ik ben uh, snel man uh, van het team. Ik ben al vier jaar de snelste van mijn competitie al geweest. Okay. En niemand kan me eigenlijk niet bijhouden. Ja. Maar ik moet wel va vaak afremmen, omdat ik de, soms te hard ga. Maar ja. een, uh, steals betekent dat je de bal afpakt. Ja. En... Uh, shooting forward, had je dat? Nee, op de break. Punten ja, een break. Bre break betekent een snelle aanval. Dat je de bal afpakt en dat je in één keer naar het basket gaat. Of met z'n tweeën. Oké, okay, ik, ik, je moet me dadelijk als we, als we muziek draaien nog maar eventjes een beetje inscijnen. Want ik heb het idee dat ik zo dom ben wat basketbal betreft. We gaan even naar een nummer van Ben Saunders. When a man loves a woman. Adel met Rolling in the Deep. Ik zit hier met uh, Jaap van der Meij van de Lions. Under 18. En uh, ja, we gaan even verder met praten. Want ik ben heel benieuwd uh, hoe en wat. Uh, Jaap, hoeveel, hoeveel teams uh, telt de Lions, tellen de Lions? Nou, we hebben bij elkaar elf teams. Waarvan vijf dames teams en meisteams En uh, zes jongens Elf teams. En, elf teams. En, en, en hoeveel mensen zitten er in een team? Nou, er zit gemiddeld 8 a 9 man. Gemiddeld. Nou, dan hebben jullie een grote club? Dus ongeveer 88 uh, spelers? Ja, iets van 100 spelers hebben we totaal. Met uh, bestuur erbij en. Uh, en alle mensen die meewerken. Alle mensen die meewerken, ja, vrijwilligers. Ja. En welke grote namen hebben jullie uh, van de Lions af, uh, afgekregen? Ik bedoel, wie heeft, er, wie heeft er hoog gespeeld daar? Nou, we hebben in de Flamingo's, alsof ons ve veteranenteam. heeft ja. Jack Kok... En ja. Paul Kote hebben samen Irwi's gespeeld, Zo. Uh, 15 jaar lang, bij Lions, toen de toen Lions nog heel groot was. Ah, Oké, okay. en, en, en uh, Jack en, uh, en Paul Coten, die zitten die er zitten die nog bij of doen die nog wat aan het, het basketbal? Uh, nou, Jack was mijn vroegere coach, ja. hij heeft me geholpen om uh, de techniek goed te hanteren en Paul is nu na Jack de opvolger van uw uh, U18 team, van mijn team. Oké, okay, dus zijn zoon die speelt ook? Zijn zoon speelt uh, nu bij mij een team. Oké, okay, en wie traint dan nu Heren 1? De trainer bedoel je? Ja, de trainer. Wie traint uh, Heren 1? Dat uh, Heren 1 is een beetje uit elkaar gevallen. Dus we, ze hebben nu eigenlijk één coach alleen, dat is Dave. Die speelt ook mee. Het is een okay. playing coach, noemen we dat. Ja. En ze hebben bij elkaar maar zes basismensen. En U18, wij spelen nog redelijk hoog. We hebben goede techniek, dus we kunnen meedoen, sommige ja. mensen... Nou, ik met nog twee jongens, die speel vaak mee, als het kan. Ja. En het gaat meestal ook goed. We, we, ze winnen vaak. Alleen, ze komen heel vaak in spelerslast. Oh, Oké, okay, maar dat is wel, zo, is wel me, jammer. Ja, zo, zeg maar, als ik niet kom, dan kunnen ze niet spelen. Oké. Okay. Dat, dat is vaak zo. Nou, oh, dat, uh, dat, dat, dat lijkt mij niet een, uh, een, goed, een goed uitgangspunt. Het lijkt me toch wel erg prettig als je genoeg mensen hebt. Ja, dus daarom is een vergadering geweest over het team zelf. Ja. Hoe het uh, zal gaan. Maar ik hoop dat het doorgaat. doorgaat. Mm -hmm. En dat ik volgend jaar weer bij hun speel. Als bankspeler. Als bankspeler. Maar er komen toch steeds meer. Dat, in dat team van jou zitten toch ook wel meer jongens die waarschijnlijk naar een hoger team kunnen, of niet? Naar Heren 1? Nou, de paar jongens in mijn team zijn, zijn allemaal gewoon goed. En sommige zijn ook wel beter. En die kunnen bij Heren 1 worden gevraagd om een wedstrijd mee te spelen. Oké, okay. hey, en als, jij, als je straks dan heel hoog gaat spelen. Je zei dat je ging studeren, dat je uh, uh, fysiotherapie ging doen. En uh, daarbij ook nog gaat duiken. Dus je gaat fysiotherapie doen, je gaat duiken. Je gaat twee keer in de week basketballen. Je gaat uh, drie keer in de week trainen. Uh, hoe, hoe ga je dat in godesnaam allemaal doen? Nou, en daarbij werk ik ook nog drie dagen de week bij Tel Aviv. Tegenover Chin. Als pizza bezorger. Oké, okay, dus dat ook, je hebt een heel druk sociaal leven. Ik heb al. Ik denk, zo'n zes maanden heb ik elke dag al ingepland. En kan je nog iets leuks doen met een ik... vriendin of een vriend naar de film? Of kan je nog uh, gewoon dingen doen die een 17-jarige jongen doet? Nou, ik kan uh, donderdagavond is mijn vrijdag eigenlijk. En zondag? En zondag? Dus ik, ja, en zaterdag heb ik mijn wedstrijden. Meestal twee. Met mijn eigen team en met de hierheen. Dus we zien je vrijdagavond ook niet in het dorp? Vrijdagavond ben ik aan het trainen. Ja. En daarna ga ik meestal iets drinken met vrienden van me. En dan uh, ga ik vroeg naar huis. Want dan volgende dag heb ik weer een wedstrijd. Oké, okay, en dan heb je die wedstrijd gespeeld. En dan zondag, wat doe je zondag bijvoorbeeld? Hoe zondag uh, ga ik, ik ga, zondagavond, ga ik meestal uit of naar verjaardag. Ja. En dan uh, ga ik meestal wat uitslapen. Want dat is mijn vrije dag. En s'avonds moet ik weer werken. En je vertelde dat je de zusje die basketbal ook. Ja. En die is negen. En, en je moeder komt ook altijd kijken naar je wedstrijden? Mijn moeder komt altijd kijken, maar uh, mijn zus speelt sinds dit jaar. Ja. Dus, en ze speelt ook op zaterdag. Oh, jee. En dat is tijdens meestal hetzelfde. Of dat zij uit moet spelen en ik thuis. Oh, jee. Dus dan moet dat zij doen. naar Amstelveen gaat en dan speel ik thuis en ja. dan... Er worden keuzes gemaakt hè dan. Ja, ja maar ja. ik zeg mijn moeder ga lekker bij mijn zusje kijken, want zij is net begonnen. En ja, die heeft die de heeft, aanmoediging nog nodig. Ja, die heeft er nog aanmoediging nodig. Ik ja, nou ja, ja, het is altijd fijn als familie komt kijken. Het is altijd fijn. Ja, inderdaad. inderdaad. En gaan we gaan weer even luisteren naar een heel nummer van David Guetta. World Goes On. Justin Timmerleek. Speciaal voor Tel Aviv. En de jongens die ingevallen zijn voor Jaap van der Meij. Want Jaap van der Meij zit hier. En die heeft een heleboel te vertellen over basketbal. Je zei er net in de break dat je een leuk verhaal had over... toen je ging basketballen. Of vertel. Nou Toen ik begon met basketbal moest ik een wedstrijd spelen in Overveen. Nou, wij waren kwalitatief beter. Ja. Want die jongens waren ook net begonnen. Maar wij hadden gewoon grotere groot, mensen. betere techniek. We wonnen met 100 punten verschil. 100? 102 tegen 2. Nou, dat is, en, maar, is dat leuk? Maar die, twee, maar, maar die twee punten werd gescoord door mij. Hè? Ik ging naar de andere kant op. Want ik, ging, ik werd gewisseld. Maar ik had niet opgeleid. welke kant op gingen. En iemand paas de bal en ik rende de andere kant op. Dus je hebt eigenlijk uh, 104-0. Eigenlijk. Eigenlijk. Het goed beschouwd. Ja. Dus die, tegen, die tegenstanders waren heel blij met je dat ze in ieder geval nog een, een baaskut hadden gescoord. Ja, ja, het heet het natuurlijk geen goal, het heet basket. Ja, basket. Ja, Oké. Okay. Nee, en uh, gebeuren er gebeuren nog meer van die rare dingen, want ik kan me niet voorstellen dat het een leuke wedstrijd is als je met 102-2 uh, wint. Dan loop je gewoon over iemand heen. Ja. Dan ben je dus alleen maar aan de bal en dan gooi je dus de hele tijd die, uh, die, die bal in de basket. Ja, de tegenstanders hebben ook geen zin meer, die doen ook eigenlijk niet meer mee. Ja. Maar we hadden ook, ja, ook nog een leuke wedstrijd, een heel spannende wedstrijd. was toen ja. ik uh, hoog ging spelen. Toen ik 16 was, 15 was ik toen. Ja? toen moesten we moesten thuis spelen tegen Hovendorp. Hovendorp was altijd, is ook altijd een heel rot tegenstander. Ik zag goed, we winnen net of we verliezen net. En wel sportief, of niet? Ja, ze we zijn wel sportief. Oké. Okay. Maar als we uitspelen, zijn scheidsrechters heel. Uh, Partijdig uh, ja, voor ja. hun. In niet in ons voordeel. Maar toen moesten we thuis spelen. En toen. Uh, was het gelijk aan de, rust, gelijk aan de ruststand. Ja. Maar dat kan niet met basketbal. Zoals met 1-1 met voetbal winnen. Dat kan. Met basketbal kan het niet. Dat betekent overtime. Dan speel je nog een kwart extra. Oh, oké. Okay. Maar die hebben we ook gelijk gespeeld. Dus je mag nooit gelijk uh, Je mag nooit. Iemand wint, of iemand wint, iemand verliest. Oké. Okay. Okay. En toen was het eerste kwart, stonden we ook weer gelijk. Dus we moesten weer een kwart extra bij. Dus maar wat heel raar, dat komt bijna niet voor. Dat na de eerste over, overtime, uh -huh. dat is 10 minuten, dat ja. er weer, dat er weer uh, gelijk staat. Dat gebeurt heel weinig. En wat gebeurt er nou als je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat, omdat je elke keer dan overtime... Kom, we hebben na nou, de tweede overtime, dan ja. wordt vrij vrije geschoten. is dus Als penalty, penalty schieten, ja. dan is ook vrij worpen. Okay, wie meest, ja, wie ja. meest vrijworpen scoort, heeft gewonnen. Nou, uh, je schiet er 5. Ja? Als ik als raak en eentje, die andere team schieten vier raak, ja? dan winnen wij eigenlijk. Dat is mijn Oké, het is niet sudden death. Als iemand dus uh, een mist, dan is het jammer. Ja, dat is Wel. Jammer. Nee, maar als we missen, dan is het over. Dan, dan hebben ze gewoon min 1. Oké, oké. Hé, en uh, we hadden het er net ook over dat je heel veel vrijwilligerswerk doet. Hoe, hoe kan je dat er in godsnaam bij doen? Wat doe je voor, voor vrijwilligerswerk? Nu? Nou, ik, zit voor, uh, ik heb vroeger op judo gezeten. Ja. Moest ik ook kiezen tussen basisschool of judo. Maar uh, toen ik hoog ging spelen had ik geen tijd meer. Dus ik moest kiezen. Nou ik vond ja. leuker. En uh, toen later heb ik stage gelopen. Ja. Wat ik nu één keer een week doe. Van 11 tot 5. Zo, dat is een lange tijd. Op woensdag. Oké, okay, Dat ja. was mijn enige vrije dag. Eigenlijk ja. maar heb ik ook weer ingedeeld toen in ik stage loop. Oké, okay. maar dat moet voor school dus om punten te het, verzamelen? Nou, het of? moet ook voor school, maar ik heb al genoeg uur gelopen, maar ik vind het heel leuk om met de kinderen om te gaan. Want ik heb ze ook twee jaar geleden heb ik ze ook stage gelopen voor de middelbare school. Okay, moest je dus ook stage lopen? Moest je ook stage lopen. En heb je daar ook stage gelopen? Ja, heb ik ook daar stage gelopen. En waar is daar? Ik, bij Canmiew, te Zandvoort. Oké, okay. en, en dat doe je wat voor stage loop je daar? Ik ben begeleider. Marcel van Rij is de lesgever. Ja. En ik help Marcel met het lesgeven. En jij geeft dus judo, judo les. Ja, judo stage doen. Ja, oké. Okay. Ja, want Marcel is een judo. Of, of je gaat spinnen natuurlijk met Marcel. Maar... Nee. Nee? Alleen, dus, judo. <laughs> Alleen judo. Alleen judo. En uh, hoe oud geef je dan les? Of help je mee? Nou, we helpen mee uh, van 4 tot en met 12 jaar. Ja. En maar voor vier jaar is het een beetje op een basisschip. Het enige wat ze moeten leren in het eerste jaar. Ja. Om te leren hoe ze vallen. Oké, okay. heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, absoluut. Want als ze één keer vallen en dan weet je niet hoe ze moet vallen... strek ze de arm uit... Mm. dan breken ze wel zitten, snel ja. wat. Ja, laat maar. Zitten. Dus dat is het eerste wat ze moeten liggen. Ja, dat zie ik dan meteen voor me. Zo'n armpje wat dan krik, de andere kant op gaat en ja. zegt... laat maar zitten. Hé, hey, en uh, wat kan jij de kinderen meegeven? Stel, je moet iemand een tip geven die, uh, die redelijk goed basketbalt... en waarvan jij zegt... nou, die heeft wel potentie. Dat lijkt me wel erg leuk. Wat zou jij diegene dan mee willen geven? Ik zou dit tegen diegene wil zeggen dan. Ga door met basketbal. Probeer om zoveel mogelijk te oefenen. Want als je echt beter wordt. Dan kan je doorgescout worden door een andere team. En waar kan je dan oefenen in, in Zandvoort? Hebben we ergens een basketbalveld? We hebben één ba uh, twee basketbalvelden. Bij Oude Holt hebben we er één. Dat is een mix ja? van zaal, uh, uh, zaalveld. Ja, dus er een, een, ja. staan die goaltjes ja, staan en er staan die eromheen. Ja? En ze uh, komen mee en baskets. Maar dat is wat minder goed. Maar in het Noord heb je er eentje. Achter de flat de Meel. Ja. En dat is een heel goede basket. En daar, daar train jij ook vaak? Dan, daar, je... daar oefen ik vaak in de zomer. Okay. Dan ga ik ook met mijn eigen team ga ik spelen. En dan gaan we een partijtje doen. En, dat is, en waar is dat dan? Achter de flat de Meel. Waar... Dat is in een helemaal achterin. Ja? Bij duinen. Ja. heb je vier flats achterin. Ja. En uh, achter de blauwe flat de Meel. Ja. Daar. Uh, daar zit het basketbalveld, dat kan je eigenlijk meteen zien. En dan kan je daar gewoon gerust oefenen, het is gewoon een open veld. En het zijn er, stel nou dat de mensen heel enthousiast zijn over basketbal en die denken van nou ik wil gewoon een keer trainen met die Jaap van der Meij. Kunnen ze je dan op bepaalde dagen uh, zien of als het mooi weer is en het is, het is uh, na het eten ga je er dan naartoe met je team? Of, of, hoe, uh... Nou uh, in de zomer hebben we geen wedstrijd of training, hebben we zomerstop van de zomer, dan hebben we geen wedstrijden meer. Ja. Want we beginnen al van oktober is onze wedstrijd tot ja. en met mei. Tot en met mei. Dus mei na mei heb dan je geen En dan ben jij nog wel aan het basketballen. Lekker gewoon ja. achter de flat de, de mail. Ja. Dus als jullie zin hebben jongens. De, de, de, ja, het, het is een erg leuke sport hè. En je kan, als je heel goed bent natuurlijk. Kan je professional worden. En wie weet word je gescout. Hier in Nederland. En... Ga je naar Amerika? Zijn er trouwens Nederlanders die in Amerika uh, professional basketballers zijn? Ja. Uh, een vriend van me speelt nu in uh, Amerika, oh. NBA. Oh? Bij uh, Chicago Bulls. Jeutje. En wie is dat? Als bankspeler. Hij is 18 jaar. 18 jaar bankspeler David bij de Mahoney. Chicago David? David Mahoney speelt nu bankspel. Hij heeft niet veel minuten, maar hij zit wel in het team. Ja, hallo, Chicago Bulls. Dan wil ik ook wel op de bank gaan zitten. <laughs> Toch? Ja. Lijkt mij, jij, uh, jij zou er gewoon ook geen bezwaar tegen hebben om daar op de nee, bank te gaan nee. zitten, toch? Zou ik echt geen. Te... Nee, daar zeg, nee. zeg jij wel ja tegen ja, Chicago geen, Bulls op de bank, kan in schelen. Jongens, hou Jaap van der Mij in de gaten, want volgens mij komt hij nog wel bij de Chicago Bulls op de bank te zitten, of wellicht bij een andere grote Amerikaanse basketbalploeg. Hé, hey, ontzettend bedankt dat je er was. Uh, nou, het gaat je goed. En, en ik denk dat ik nog wel eens een keer naar een basketbalwedstrijd kom kijken. Wanneer wanne, speel je dit weekend? Ik speel dit weekend in, uh, thuis in Zalvoort. Oké. Okay. In dat? de koorverhal om vijf uur. En om kwart voor zeven. Vijf uur en kwart voor zeven, de Lions. Uh, thuis in de koorverhal. Jaap van der Meij. En die laat dan lekker zien hoe goed die kan spelen. Dus als jullie willen. Kom hem aanmoedigen. Maak, maak grote spandoeken. En zeg dan uh, Jaap van der Meij. Hup, hup, hup. Jaap van der Meij. Weet ik veel. Kom schrijven. Kom, uh, nou, schrijf je wellicht in voor dus, basketbal. Want het is een erg leuke sport. Het is de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Kijk hier. Dus jongens. Allemaal naar de Corverhal, Vijf uur en om kwart voor zeven. Jaap van der Meij. En we sluiten af met een lekker nummer van Medina. This was right. Flex Radio. See you next time.